Zijn vuistdikke bloemlezingen met poëzie worden beschouwd als standaardwerken. Combray werd vaak bekroond, zo kreeg hij in 1993 de PC-hoofdprijs voor zijn beschouwend proza. En in 1999 werd zijn in Liefde bloeiende bekroond met de Gouden Uil. Van, 2004, van 2000 tot 2004 was hij dichter des vaderlands. Sinds 1984 woonde Combray in Portugal. Hij was 68 jaar.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 Dan het weer, vooral in het zuiden en zuidwesten, kans op een fikse bui... overdag bewolkt en overal buien met kans op onweer en hagel... later droger en wat zon, door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Klopt het dat onweer zich vaak vormt op boven dezelfde plaats? En zo ja, waarom dan? Dat wil Claudio graag weten. 0800 1121 als je hem antwoord kunt geven. En is er dan iemand die iets meer over doping kan vertellen? Want Mark die wil graag weten hoe het toch kan dat je nooit hoort van dopinggebruik... bij bijvoorbeeld tennis of korfbal of handbal. En wel bij wielrennen en atletiek. En Jan wil graag weten waarom de kerkklokken nog steeds s'nachts slaan. Zo om drie uur bijvoorbeeld, of om vier uur, of zojuist om vijf uur. Daar zit toch niemand op te wachten, denkt Jan. 0800 1121. Alex vroeg zich af waarom we onze handen omhoog steken als we iets laten vallen. Die vraag is eigenlijk al een beetje beantwoord. Net als de vraag van Wim, waar de uitspraak er is een dode gevallen vandaan kwam. Lodewijk wil weten waarom er split of grind tussen de bielsen van de trein wordt gestort. En Lidy wil graag weten waarom er zoveel sport is op Radio 1. En er niet gewoon een aparte radiosender is voor sport. 0800 1121 voor al je antwoorden. Mailen mag ook. Twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Die vind je op www.nachtzuster.net. En op diezelfde plek vind je een overzicht van alle vragen van vannacht. 0800-1121.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 so still van Dikhout. En zo stil in mij. Rob, goeienacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Weet je waar ik in gevallen ben? Eh, uh, nee. In slaap. Ben je in slaap gevallen? Maar je zit in de auto. Ja, het gaat even over... Je hebt het over deuren gevallen. Maar we zeggen oh. ook wel, ik ben in slaap gevallen. Ja. Je ligt. Huh? Ja. Je bent in slaap gevallen, dan lig je toch ook al, hoef je niet uh, te staan om in slaap te vallen. Soms wel, sommigen doen het wel, maar... maar dus je wil af... zeggen dan dat het, ik... het, het, het komt oorspronkelijk van er is een dode in slaap gevallen? <lacht> nou ja, oké. <okay. lacht> maar ik bedoel, dan zeg je ook in slaap gevallen terwijl je ligt. Ja, er zit wat in. Ja. Maar als je, heel veel mensen zullen dat herkennen, dat als je dan... Je gaat in bed liggen, je doet je ogen dicht en dan heb je ook echt het gevoel dat je even valt. Ja, ik bedoel ja, dat kan ook. Je kan het ook zeggen, ik val, ik val weg. En als je die wegvalt, dan viel je even weg. Ja. Ja, ja dus, en dat, het lijkt heel logisch dat je dan bewustloos valt. Terwijl je kunt dat natuurlijk dan... ook bewustloos raken terwijl je al op de bank ligt. Ja, tuurlijk. Ja, want de taal wordt vaak ingesleten helemaal en dan is eigenlijk de betekenis een beetje weg van de taalverbruik. Ja. Dus wordt het ook helemaal ingesleten. Ik moest er aan denken, in één keer Wij gingen vroeger met schoolreisje altijd naar een dierentuin ja. over, over, over inslijpen. En uh, dan stond ik altijd bij een wolf te kijken. Elk jaar had die wolf een acht gemaakt van horizontaal. Die helemaal in die sporen liep die. Ja. En dat heb ik altijd onthouden. Ik denk, ja, zo worden dingen gewoon dus ingeslepen helemaal. Ja. En gezegd is, gezegd is die helemaal ingeslepen worden. Terwijl de betekenis weg is ervan. He? Maar dan moest ik aan denken in slaap vallen. Ja, nadat ik ingevallen ben in slaap. Ja, nee, ik vind mooi. Ik vind jouw observatie van de wolf ook heel mooi, moet ik zeggen. Ja, dat komt steeds terug. En het, het is een ongecontroleerde gedragsgewoonte van, van ons. Dingen die je dan doet, daar kan je alles uithalen als iemand... Dat noem ik alles ongecontroleerde gedragsgewoontes. Dat is zo vanzelfsprekend dat je er helemaal niet meer over nadenkt. Nee. Nou, zo zit ik wel, Want het, het, ja, dan het, nou, kom ik weer met het verhaal. maar Nee, maar... Mijn kinderen zitten op, uh, op een crash, kinderdagverblijf, aan, helemaal aan de andere kant van het, uh, van, het, van, van het stadje waar ik woon. Ja. En dit laatst dacht ik opeens: waarom, waarom zoek ik eigenlijk niet een crash dichter bij huis? En nou, het, maar... maar dat denk je daar vier jaar. Ja, en toch, en toch omdat het vertrouwd is: in, ja. een, een vooral voor nieuwe dingen, iets nieuws te doen is er ook weer een beetje angst voor, ja, dan doe ik het fout. Kijk, omdat het ingeslepen is, dan, dan hoef je niet meer aan te denken. Maar als je iets anders gaat doen, moet je weer gaan denken. Ja. En een en, hele hoop mensen kom ik wel eens tegen, dat ze in een bepaalde gedachtepatroon zitten. En als ik nou iets anders zeg, dat het onlogisch is, dan zie je, dat raakt men helemaal in de war, ja. ja. Ik zeg wel eens voor de grap, heeft hij nog wat gezegd over jou tegen mij? Hè? Als dat proef. En als je daarover nadenkt, kom je niet uit. Heeft hij, heeft hij nog wat gezegd over jou tegen mij? Ja, dan kan je er niet uitkomen. Of, of ik zeg vaak tegen mensen, het is buiten veel frisser dan overdag. <laughs> en eh, en dan, dan zien ze, dan wel iets, maar dan kunnen ze niet... Eh, dat, dan moeten ze denken weer. Dan moet je weer gaan denken, hoe zit dat? Ja, dat is wel mooi. Ja, ja doe ik expres wel eens omdat ik wel mensen... Ik noem dat, ik noem dat eigenlijk monotone denkers. Ja. Mensen zijn monotoon denken. die denken niet meer, er wordt gedacht, er wordt alles gedaan. Maar, en, en dan krijg je een soort ja, insluiten van, uh, van gewoontes, je denkt niet meer na, je doet het al, waarom doe je dat? Ja, je doet het altijd zo, waarom snij je die kolen midden? Ja, dat de deed mijn moeder ook. Nou, moeder, waarom deed je die kolen midden? Ja, dan moet je een oma vragen. Nou, oma, die dan nog, oma, waarom doe je die kolen midden? Ja, we hadden geen grotere plan. Ja? Ja. Zo, de overname van gewoontes. Ja. Nou, hey, hier... ja. Hmm? Ja. nou, ik wou zeggen het is een mooi punt, maar ik ga ophangen, want je klinkt een beetje overstuurd. Ja, overstuurd, ik ben altijd zo. Nee, dat is je telefoon, sorry. Je oh, bent nee. helemaal niet zelf overstuurd, nee hoor. Ja, hij, hij spreekt het een beetje door. Ja, daar moet je even wat aan laten doen hoor, want dat is uh, spiekertjes niet helemaal goed. Nee, maar net, net toen ik uh, je collega had, dat was heel duidelijk helder. Oh, daar ligt gladselder. het aan mij zeker op. Ja, en uh, die vrouw over sport sprak... Toen hoorde ik het ook heel duidelijk. Ik denk nou, en ineens was het na het nieuws. Toen dacht ik, oh, nou begint het doorskwetteren weer. Oh, dan dan ben ik het. Dan weg. Ja, dan, heb, dan hebben we gewoon een slechte match. Ja, maar jij hebt me wel begrepen, toch? Ik heb je begrepen. Dankjewel, Rob. Oké, okay, doei. Doeg. Uh, Venno. Ja, goedemorgen. Ik neem je even in de hand. Oh. Hi, goedemorgen. Nou, dat hoor ik toch niet vaak. Hallo, Venno. <laughs> Ja, ik neem je in de hand, niet ja. bij de hand. Nee. Uh, ja, ik sta toch bij de, ik sta, ik sta, ik sta bij de ferry. Uh, ik heb even toch een reactie voornamelijk op uh, de dokter Utker en uh, Goethe en zo. Ja. Uh, ja, die leraar Duits heeft best wel gelijk dat het O oomlaut zou moeten zijn vanwege dat eetje. Maar ik ken ook een plaats in Duitsland vlak over de grens bij Enschede. En dat noemen ze Koosveld. Dat met oe geschreven wordt en geen Keusveld. Hoe spel je dat dan? C-O-E-S-V-E-L-D, -E -E Koosveld. Grappig, hè? Ja, maar dan moet je toch eigenlijk Koesveld zeggen? Uh, zou je Koesveld... Als je ja, dokter Oetker zegt, dan moet je ook Koesveld zeggen. Ja, precies. Maar de, de die zeggen dus echt Koosveld. Kijk, en uh, natuurlijk dat Goethe en Utker... Uh, ja, goed, die leraar Duits heeft dat op de universiteit geleerd. Maar ik denk dat de lokale afwerkingen zijn dan. Nou, dat zou sowieso natuurlijk kunnen. Maar dan moet je volgende keer even checken of ze daar ook uh, Goethe zeggen. En, uh... Ja, nou, iedereen zegt Goethe. Dus, maar ik zeg al, het is lokaal. Het is uh, Noord-Rijn-Westfalen. Misschien zeggen ze het daar anders. Nou, het zou heel goed kunnen natuurlijk, Ja. ja. Hmm. Dus. Nou, nou ja. dat we dat wel even meenemen in onze dokter Oetke overwegingen. Precies. Dankjewel. En uh, nou nee, ja, goed, in, in, in, uh, hoe heet dat? Radio 1 is natuurlijk een informatiezender. Een sport is ook informatie, lijkt ja. mij. Ja, maar ik snap Lidi ook wel een beetje hoor dat het wel onevenredig veel is. Dat vind ik ook wel. Ja, op het moment wel, natuurlijk. Ja, en, maar het heeft met het de... ook met je eigen interesse te maken. Ik zeg ook niet bij Radio 2: van, Goh, wat gaat het hier toch veel over popmuziek? Ja. Dat vind ik alleen maar prettig. Ja, precies. nou kijk, En er is er ooit een, uh, een sport tv-zender geweest... maar die is ook te zielig gegaan. Nee, uh, nee. uh, maar uh, de, dat landelijk dan gezien... maar uh, verder zijn er op de digitale tv... genoeg uh, sport- en eredivisie zenders Maar de mensen moeten er voor, extra voor betalen dan, hè? Ja. Dus, ja. ik had nog iets, maar ik ben dat even kwijt. Ik ga mijn trailer ophalen en ik ga lekker... Uh, oh ja, raad wat die rijdt. Nou, die is weer leeg vandaag. Oké, okay, nou dat was het eerste wat in me opkwam. <lacht> <lacht> Leegte. Ja, en, je, en je, gaat, je staat op de ferry te wachten. Uh, nee, hij kwam gisteren van de ferry s'avonds. Oh, ik kwam okay. net aan en daar ging ik s'avonds niet op wachten. Dus nou pak ik hem op, uh, nu die er al lang vanaf is. Je klinkt helemaal niet als een vrachtwagenchauffeur, Venno. Nee, ik heb dom genoeg gestudeerd. Wat heb je gestudeerd? Ja, nu laat jij het lijken alsof alle vrachtwagenchauffeurs klinken alsof ze niet gestudeerd hebben. Maar wat heb je gestudeerd dan? Mijn hobby was sterrenkunde, dus ik heb sterrenkunde gestudeerd. Dat had ik nooit moeten doen. Had Waarom het niet? hobby moeten laten Er is houden. geen Omdat werk in te vinden. Je moet ontzettend goed zijn als je daar werk in wil vinden. Oh, oké, okay, dat was je niet. En dat zijn alle wetenschappen bij elkaar. Nee, ik was misschien een beetje te lui voor te makkelijk. Ah, oké. Okay. Ja, later nog een beetje wiskunde. Dus uh, ja, mij interesseert eigenlijk te veel in alles. Dus uh, talen interesseert mij ook. En oh ja, dat van die dode gevallen... Uh, ja, ik denk dat we in de goede richting zitten. Als je iemand op het slagveld doodsteekt, dan valt hij. hè? Ja. Ja. Ja, je zat midden in je levensverhaal... en toen ging je opeens weer over dode gevallen, maar... Uh... Ja, omdat dat uh, taalinteresse wordt ja. ook bij het levensverhaal. Ja, nee, dat begrijp ik, maar ik... Denk, maar toen ben je vrachtwagenchauffeur geworden... Ja, ik voel me rustiger op de weg met, uh, dan uh, dat ik achter een bureau of een computer zit. Ik nou. heb het geprobeerd met computers uh, destijds in de tijd dat het allemaal opkwam. En dat is uh, niet zo'n groot succes geworden. Gedeeltelijk doordat ik een baas had die een ex-vrachtwagenchauffeur was waar ik altijd ruzie mee kreeg. Ja. Uh, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Nou, wel een goed verhaal. Dankjewel, Venno. <laughs> Oké, okay, ik blijf Doeg, luisteren. Doeg, hoi. Even, goede vrijdag. Hetzelfde. Jacqueline. Ah, hallo Astrid. Hallo. Ik hoop dat die meneer van de sterren nog eventjes blijft wachten. Oh, Venno. Want ik heb een vraag over vallende sterren. Oh ja, nou ja, hij staat toch op de, bij de ferry, dus misschien belt hij nog weer terug. Want wat hoop was je vraag dan. over de vallende sterren? Ja, uh, we zaten gisteravond in de buurt van Lochum naar de lucht te kijken. En het was natuurlijk een prachtige zomeravond. En toen kwam het onderwerp vallende sterren. Toen zei ik, ja, maar die zijn toch bijna altijd in augustus. En mijn vraag is dus, waarom zijn de vallende sterren er niet uh, midden in de winter? Oh, maar die zijn er vast wel, maar dan kun je ze gewoon niet zo goed zien. Nou, gisteren konden we ze ook niet zien, want toen was het bewolkt. Oh ja. Maar zijn er geen dus, sterren? Er zijn toch ook gewoon vallende sterren in de winter? Volgens mij niet. En het zijn geen sterren, hè? Het zijn, uh, ja, ik weet niet precies wat. Maar dat nee. kan meneer Sterrenkunde ook vast vertellen. Oh ja. Uh, en ik heb nog ook iets over het koken op grote hoogte. ja. Uh, ik, uh, je bent heb al lang de... wakker al. Wat zeg je? Dat je lang wakker bent al. Uh, ja. <laughs> ja, we hebben het al even niet meer over het koken op grote hoogte. Nee, ja. ik ben, maar ik ben uh. een slechte slaper. Ah. Maar ik heb in China gewoond en naar Tibet gereisd. Bij mensen gelogeerd. En toen zei ik, gunst eten hier nooit reist. En toen zei ze, wij kunnen onze rijst hier niet gaar krijgen. En je weet, Tibet ligt hoog. Ja, dan, uh, dan heeft het er toch weer mee te maken, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Um, nou, ik, uh, uh, ja, dat, uh, dat koken dat, had ik, uh, dat, dat sluit ik nu echt af. Maar ik ga op zoek naar een antwoord vallende sterren. Wat zijn het en waarom zijn ja, ze er niet in de volgens winter? Volgens mij kunnen, waren ze altijd alleen in de zomervakantie, als je aan het kamperen was, in augustus. Oh, jij ziet alleen vallende sterren in augustus. Dat nou, is gewoon... kijk, maar dat is gewoon het lucht, enige moment dat jij omhoog, omhoog kijkt. Is winters kijk ik ook s'nachts wel eens naar de lucht, okay. dit avond. Maar God. nooit een vallende ster gezien. Dus 0800 in heldere hemel. Oké, okay, dankjewel Jacqueline. Oké, okay. doeg. Dag. Break. Cookie en Sue en Swinging on a Star. Leuk liedje blijft dat toch. 0800 Gerjan, goedenacht. Ja, goeiedag. Gerjan Schinkel. Hallo. Hallo. Ik wil even reageren op die mevrouw die uh, zojuist op de telev televisie, <laughs> op, de, <laughs> op de radio was uh, over de sport. Ja. En zij heeft ongelooflijk gelijk, denk ik. Oh, <laughs> Ja, ja, want, want dan, worden, dan komen de dingen uh, naar voren als actueel en persoonlijk interesse. Maar ik, ik denk, ik denk dat, dat, dat, uh, dat alles een beetje wijken en breken moet voor, uh, voor de sport. Tegenwoordig. Nou ja, nou, ja nou, kijk, het is, natuurlijk, het, het is natuurlijk eigenlijk een kip-en-het-ei verhaal. Ja. Want um, uh, als je nu in de trein zit, dat is altijd een mooie graadmeter. GELACH <laughs> Nee, maar dan, gaat het, dan gaat het toch echt bij heel veel mensen hebben het dan toch. Of over het EK. Of over de Olympische Spelen. Of over de Tour. Of over Roland Garros. Of, dus het is. Het is ja. hetgene dat mensen bezighoudt deze zomer. Ja, en hoe en, komt dat? Ja dat, het, ja, dat hoeft niet door de media te komen. Dat komt gewoon doordat er verder niet zoveel gebeurt in de zomer. Dus wat Radio 1 gedaan heeft. Ze hebben er gewoon even die sticker op geplakt... Het, waardoor het opeens zo verschrikkelijk opvalt. Ja. Maar het ja, blijft... sticker, ja. Ja. Ja, ja nieuws en actualiteitenzender. Nou, dat wordt omgedoopt tot uh, nieuws en toerzender. Nieuws en spotzender. Ik denk, het eens normaal, joh. Helemaal niet waar, man. En ja, wat is niet waar? Ja, het is, het is helemaal geen nieuws en uh, toerzender. Oh, wat is het dan? Ja, nieuws- de nee. en actualiteitenzender. Ja, nee. En dan gaat u zeggen, de actualiteiten zijn de tour. Ja. Ja. Ja, ik begrijp hem wel, maar ik, ik stoel me <laughs> er ook een beetje aan. Ja. Ik, ik snap helemaal wat u bedoelt. Ik snap het echt. Alleen, ik, ja, ja, ik, ik kan, ik kan me een klein beetje ergeren soms aan, aan hoe, hoe alles, ook op televisie, de, de, altijd maar weer die spot. Nou ja, ik vind het ook een beetje moeilijk te ontwijken. Ja. Dat is, maar aan de andere kant, de, het recess is vandaag begonnen, begint vandaag. Ja. Dus qua politiek valt het niet heel veel te melden de komende weken. Nee. We nee. hebben de Olympische Spelen, nou ja, geloof mij, zelfs ik wil het graag weten als we een gouden medaille binnenhalen. Ja, tuurlijk wel, ik ook wel, maar begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp het wel, maar, maar dan anders wordt het gewoon wordt het de nieuws- en campingzender de hele zomer. <lacht> Want daar zit iedereen met zijn billen al in het Franse strand. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Ja, ja dat, vandaag ja, is het barbecue vlees weer bijna uitverkocht in de uh, camping uh, in de Dordogne. Toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, je hebt me vast hoor, nou. Nou ja, ik, uh, nee, maar ik, ja, ik vind het ook wel een beetje veel, maar ja. Ja, nou, wat, ik, wat ik ook wel vind is de, de radio, ik zit nu over mijn eigen zender, dus dat is heel onverstandig, ja, maar ja. dan heet het de sportzomer. Ja, en dat ja. dekt helemaal de lading inderdaad niet, want er komt ook nog steeds heel veel nieuws voorbij. Al het nieuws wordt gewoon gebracht, er zitten ook nog steeds heel veel goede presentatoren die niet gericht op de sport zijn. Dus dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Er zitten presentatoren die allround zijn... en er zitten presentatoren die heel erg gespecificeerd, gespecialiseerd zijn in sport. Ja. En die combinatie, dat vind ik dus ontzettend goed werken. Alleen, het is niet de sportzomer. Het is de sportnieuws en sportzomer. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ik geloof dat we op één lijn zitten, ja. Nou, mooi. Nou, heb ik dat ook weer geregeld? Kan ik nu ophangen? Uh, nee. Oh, maar ik wou ja. nog even de sportuitslagen van de amateurs in Oost-Groningen voor gaan lezen. Graag, graag, graag, graag. Ja, ja, ja. Doe eens even. Ja, dat komt dan nee. straks. Of had je nog iets? Die, ja, die, die, die mevrouw met, met, met vallende sterren in augustus. Ja. Ja, ik, volgens mij moeten ze wat vaker naar de lucht kijken, hoor. Ja, toch, hè? Ja, want het heeft gewoon te maken met dat in augustus zijn de luchten waarschijnlijk een beetje helder dan anders. En dan zie je ze wel. Oh, toch. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Oh. Ja. Die vallende sterren in augustus, ze zal best gelijk hebben. Maar inderdaad, wat u zelf ook al zei, een keer in september naar de camping kan ook helpen. Ja, precies. Als je dan gewoon in je tuinstoeltje zit en je kijkt naar boven, zien ze ook, hoor. Ja. Maar, want want de sterren in een bepaald seizoen, nee, nee, nee, nee. Dat, dat gaat er bij mij niet in. Oké. Okay. Nou, er staat genoteerd. Jo! <laughs> je Dankjewel. Dankjewel, Dag. hoi. Dag. 0800 1121 En dan um, uh, zou je dat nummer ook kunnen proberen als je de crypto weet te ontrafelen. De opgave luidt, wil je ja zeggen, zegt hij nee. Wil je ja zeggen, zegt hij nee. 19 letters, nee, nee, nee, ik heb verkeerd geteld. 15 letters, daar moet hij uit bestaan. En als je de oplossing weet, kun je hem doorgeven. Wil je ja zeggen, dan zegt hij nee. Max, goeienacht. Goedemorgen of goeienacht, Astrid. Ja, He? het is niet Max, het is Marco. Maar oh, nou, ik vind Max altijd zo'n mooie naam. Nou, dan Max, Max. Nou, dan ben ik wel van Max, dan ben jij van Marco. <laughs> Wat kan ja, okay. ik voor je doen? Nou, ik, eh, ik, ik had echt geregeld op, op dit hele taalkundeverhaal. Uh, net over doden, vallen en vallende sterren. <laughs> ik heb, ik, heb een, ik uh, worstel al een aantal jaren met een aantal uh, woorden die me eigenlijk. Uh, die de dekken de laden niet als wat ze eigenlijk zijn. Bijvoorbeeld het woordje onderzeeboot. Heb je daar zo over nagedacht? Ja, want het is natuurlijk niet onder de zee. Nee. Het moet, de zee. Maar ja, dan krijg je onderzeespiegelboot. Bijvoorbeeld? Onder, onderwaterboot. Ja, nou ook niet, want onder water is een tunnel van Frankrijk naar Engeland. Ja. Um, ja. Bijvoorbeeld ja. Het, woordje, het, woord, het woordje hongerstaking, heb je daar eens over nagedacht. Ja, dat is ja, een gaat... stomme. Nee, dat vind ik ook een stomme. Het is, oh, het, is, een eet... het is een eetstaking. Waarbij je heel veel honger hebt. Ja. Ja, dat is mij ook wel eens opgevallen, dat ik dacht van een hongerstaking. Hoezo, je staakt toch niet met honger hebben? Je nee. begint juist nee, aan, met honger aan. hebben. Ja. Als, ik honger, als ik mijn honger ga staken en dan ga ik s'avonds aan tafel gaan eten, dan, dan stak ik mijn honger. Ja, precies. Ieder, ieder ontbijt, lunch en diner is een hongerstaking. Ja. Maar ja. En, uh, goed, ik ben niet zo'n heel zomerman, want ik zit wel eens vaker met mensen die zeggen: ik ga overwinteren. Maar uh, waarom kun je niet gaan overzomeren? Dat kan wel. Toch, hè? Ja. Het klinkt alleen voor een meter, maar goed, het kan wel. Nee, ook het is wel. ook iets heel onverstandigs om te doen. Dan ga je zeker op IJsland zitten de hele zomer om een beetje bij te kauwen. Nou, je zegt het nou heel goed, maar ik heb een pesthekel aan de zomer en vooral aan die hitte. Afschuwelijk, ik heb altijd een zomerdip. Marco toch? Ja, nee, goed, er zijn, je, je, je, je zal ze de kosten niet geven die een hekel hebben aan de zomer en vooral aan die hitte. Aan de zomer? Ja, ik, ik wel. Maar heb, je, nu, ik, heb ik, je al een hekel aan deze zomer met al die re regen en 22 ik, graden? Ik heb een hekel aan hitte die op postklaps op, uh, op, op zes, ik, Kijk, ik, ik zit s'avonds dus graag tuin, buiten in de tuin, want daar gaat het niet over. Uh, maar ik heb net als gisteren, het was bij mij in de tuin, was het 34 graden. Nou, ik ben naar binnen gevlucht. Ik heb de rollen kunnen gedaan en ik heb de airco gedaan. Waar staat jouw tuin had... dan? Sorry? Waar staat jouw tuin dan dat het er 34 ja. graden was? Al op het zuiden. Maar welk zuiden? Zit je, zit je in Limburg? <laughs> ja. Oh ja, daar werd het heel warm. Maar dan moet je Ik ook worde. ergens anders gaan wonen. Limburg is het allerwarmste stukje Nederland. Ja, dat klopt. Ze praten al over het onweer. Is de regen nou eerst geen druk gevallen? <laughs> Sprak hij teleurgesteld. <laughs> ik denk, nou ja, <laughs> maar... Maar, luister, ik, ben, ik ben echt een herfst en daar kan er niks doen, dan heb ik in mijn leven al, al gehad. Ik heb een aantal keer in mijn leven een zonnesteek gehad en dat is geen pretje, kan ik je vertellen. Maar ga dan op Ameland wonen, niet in Limburg. Nee, nee, nee, nee, nee, wij zijn al bezig om te gaan, gaan verhuizen naar, uh, naar een land waar het lekker koel is in de zomer en dan uh, in de winter ook gewoon normaal. En, uh, ja. Welk land dan? Nou, dat is Zwitserland en niet daar gelijk in, in het dal, maar gewoon uh, bovenop de berg ergens. En, uh, op 2000 meter hoogte hebben we een huisje gevonden daar gaan we naartoe. Echt waar? Met z'n tweeën? Met z'n tweeën, ja. En dan ga je er in, op een berg in Zwitserland zitten? Ja. En ga je dan een bed en, en een breakfast en een pannenkoekenrestaurant beginnen? Nee, alsjeblieft zeg ik, ik ben toch <laughs> wel een chef van je oorzetten zonder Nee, dat is ik maar... Nee, wij, wij, wij houden allebei niet van de zomer, Mijn vrouw en ik niet. En uh, wij zijn echt herfst en wintermensen. Nou, we hebben dus een aantal keren hebben in Zwitserland onze vakantie doorgebracht. Over uh, ja. Ja. ja. Nee, dat is een heel goede dat klopt inderdaad. Want wij gaan ook nooit in de zomer. We gaan altijd in september of oktober, gaan we gaan pas op vakantie. Dan is de aarde niet meer zo niet meer zo heel erg heet. En, en dan krijg je tenminste normaal allemaal overdag. En waar ga je dan naartoe? Uh, meestal naar Zwitserland, of naar Duitsland, of naar Italië. En dan zou je zeggen, Italië is het warm, jij ja, is de warm. Maar dan ga ik ook altijd naar plaatsen waar het niet warm is. En wat doe je daar dan de hele dag? De hele dag lekker in het bos wandelen, in de, van de natuur genieten. En dan is het... Vooral als het regent, is het, ruikt het bos zo lekker. Oh ja. Nou ja, ieder zijn ding, mag ik nee, al. <laughs> maar nog heel even voor mij. Jullie gaan naar Zwitserland en dan met z'n tweeën op, bovenop een berg in een huisje. Ja. En, en, en wandelen. Nou, ik kom op, ik ga er ook werken. Ik bedoel, ik heb er werk gevonden. Oh, uh... nou, wat voor werk dan? Nou, ik ben drukker van beroep. Dat is een mooie grote drukkerij. Dat, dat kan parken. gewoon... Nou, leuk. Nou, dan ga ik mijn werk en mijn uh, hobby ga ik combineren. En dan, nou ja. ik, uh, ik zie er heel erg naar uit. Uh, het is nog een week of acht, negen en dan zijn we ja. weg. Nou, ik zal je missen. <laughs> ja, nou, ik zie je niet. <laughs> want, uh, of ja, ik zie je eigenlijk ook wel, maar ook raak ik me niet. Want ik alles is ontvangen via de internet en is het internet. Is ook zo. Dus, uh... Nou, dan spreek ik je daar. Nou, ik, ik zal zeker nog een keer bellen. Ja, bel even hoe het met je, met je gaat. Of okay, je al verveelt. Je Fijne <laughs> Succes, dag, Marco. Succes, dag ook. Okay, Oké, aaij. Henk. Goedemorgen, alles Goedemorgen, Henk van der Veen. Alles goed? Ja hoor, met jou ook? Nou, matig. Oh, wat is er aan de hand? Nou, een beetje bronchitis. Oh jee. Dus antibiotica en prednisol. He, het verderrie. Maar goed, dat terzijde. Ja. Ik bel over dat vallen. Ja. Iedereen klopt. Klop. Ja, ik, ik Ik vond die, die vraag eigenlijk wel intelligent van die man. Ja. Want ik vind het ook een hele rare uitdrukking. Maar wij koppelen vallen altijd aan de zwaartekracht. Die valt naar beneden, ja. bijvoorbeeld. Maar vallen staat ook uh, voor in een toestand terechtkomen... waar je zelf meestal al geen invloed op hebt. Je valt bijvoorbeeld in katzwijn. Ja. Of je valt in ongenade. Ja, of je valt flauw. Ja, maar dat is katzwijn, hè? Ja, dat is een ander woord. Daar staat dat woord ook voor. Ja. En voor de rest waren al die verklaringen uh, wel juist van het slagveld. Je zegt, er zijn zoveel gevallen ja, dat werd inderdaad gezegd. Terwijl er misschien best een paar waren die niet vielen. Nou, ja, die vallen meestal wel. Ja. Maar dan gaat het allebei op. Dan, en ga je dus, dan val je en die gaat ook meestal dood. <laughs> dat klinkt heel ongezellig. Nee, is, dat is geen vrolijke uitleg, maar dan is, ja, is maar maar het. Het staat wel voor, heel logisch. Ja. Het staat voor in een bepaalde toestand terechtkomen. Ja. Nog even over de o in in ja. veld in Twente, daar ja. kom ik vandaan. Ja. Um, ze spreken in Twente geen, uh, dat heeft niks met uh, Noordrijn-Westfalen te maken, ook al grenzen dan-Westfalen. Ze spreken in Twente Neder-Saxisch. En ook daar heb je woorden met een omloud, bijvoorbeeld Les Hoes. Dat staat voor een open huis. Oh. En dat is afgeleid van die vroegere boerderijen op die arme zandgronden. Ja. En dat schrijf je ook, LUS, schrijf je uh, uh, -um L-O-omlaad, dubbel S en dan Hoes. Oké. Okay. Dan het onweer. Ja. Ik ben geboren en getogen tussen Nijverdal en Hellendoorn in de bossen. Ja. Als kind. En ja. nog uit mijn bed gehaald door mijn moeder. als het heel ernstig onweer daar. Want het bleef daar hangen. Die onweerswolken die kwamen uit het westen des lands, waar anders vandaan... Ja. en kwamen over de Sannandse Heuvelrug Twente binnen. Ja. En daar bleven die wolken hangen voor de rivier De Regge. Ja. En dat kan iedereen nakijken op Google als hij dat leuk vindt. <laughs> en dan had je soms een hele nacht onweer. Ja, toch hè? Toch. Ja, daar stond me ook iets van bij. Ja. Dus er zijn stijgingswolken met stijgingsregens die ook onweer veroorzaken. Die weer die heuvelrug afzakken en uh, daar afkoelen door die rivier. En daar blijf, tij, blijven hangen. Ja, nou dat is, uh, dat is daarmee. Dat soort schijnsel zie je weer in het land van Maas en Waal. Daar heb je ook stuwwallen. En als die wolken daar overheen komen, ze komen in het land van Maas en Waal, bij Druten zeg maar, in Nijmegen, in die streek. Daar, daar, um, daar kan het ook heel lang en heel heftig onweeren. En die vraag over die steden, waarom trekken onweersbuien on daar vaak omheen? Dat is omdat steden van zichzelf warmte afgeven. Oh ja, en dan is het zeker voor de randstad helemaal niet raar dat ze een beetje een bochtje maken. Nee, dat is niet zo raar, want zo'n onweersbuien kiest de makkelijkste weg. Ja. Dus die stijgt of die gaat daar omheen. Ja. Zeg en Henk, want je weet alles. Nee, nou, dat is helemaal niet waar. Nou, ik, laten we het niet onderschatten. Ik weet in feite weinig. Maar weet je toevallig ook waarom de kerkklokken nog steeds s'nachts slaan? Jawel, omdat je zo'n <lacht> uh, ingewikkeld oeroud uurwerk, zoals hier, in Vro in Groningen. Ja. We hebben er drie. En, uh, dat is de Martini-kerk, dat is de A-kerk en dat is sint Jozef, de laatste is katholiek. En die uurwerken zijn daarmee, daarmee ingewikkeld, die kun je maar niet zo even uitzetten. Nee, is het ja, wat, die meneer, wat die meneer vertelde van die nieuwe kerk, ja. dat is nieuw zo gebouwd. Ja. Maar die uurwerken in de kerken die ik noem, die zijn oeroud. En je kunt de, de, de, de toren van de Big Bang in Londen ook niet zo even stil uh, zetten. Bovendien dan zouden al die Londenaren in uh, opstand komen. Die zijn daar helemaal aangewend. Kijk. Nou, en dan nog even de vallende sterren. Ja, die, die komen inderdaad het meest voor in augustus. Oh. Uh, je ziet ze het hele jaar door, maar als je goed uh, oplet... half augustus, dan begint het meestal. En dat zijn uh, meteorieten. Dat zijn gedeeltes van uh, sterren. Maar waarom, waarom is dat altijd half augustus dan? Ja, dat is het nou precies. En dat, daar weet ik dus helemaal geen antwoord op. Oh, maar dan pikken we die nog even mee, dat als ja, er nog iemand ik nog belt... Even, ik, ik ga nog even in op dat gas, ja. heel kort. Ja, heel kort hoor. Die Martin heeft natuurlijk wel gelijk met zijn calorische waarde. Ja. Als ik naar mijn gaststel loop, heb ik net even gedaan, ja. dan zie ik vier pitten. Ja. Die hebben vier groters. Als ik daar vier identieke pannen op zet met allemaal precies één liter water, ja. dan gaan ze allemaal achter elkaar koken op een ongelijk moment. Oh. En dat heeft er gewoon te maken met die pitten en de hoeveelheid gas die daar doorheen komt. Ja. Maar ook met de calorische waarde en al die verhalen van uit Tibet en daar niet uit kunnen koken, dat is ook waar. Oh, gelukkig. Maar de vraag was oorspronkelijk tussen Oostende ja. en Nederland. Ja. Nou, dat heeft gewoon met die gaspit te maken. Hartstikke goed, dankjewel Henk. Dag. Dag, 0800-1121. Merel. Astrid. Hallo. Hoi. Nou, jij zat op de chat. Ja. En jij stuurde het bericht, sorry hoor, op de Radio 1, de nieuws- en sportzender in deze sportzomer. Stuurde, stuurde jij het bericht. Dan sta ik dus midden in de nacht in mijn blote kont. een bundel van Gerrit Komrij te zoeken in de boekenkast. Ja, wat krijg jij voor elkaar? <laughs> nou, ja. Je hebt je inmiddels aangekleed. Ik heb me inmiddels aangekleed. Ja, omdat het toch redelijk officieel is. Ja, precies. Het is toch een momentje zo op Radio 1. Ja, doorop. En heb je iets moois gevonden van Gerrit? Nou, Koonen? volgens mij heb ik iets gevonden waar je makkelijk uh, zo'n veenmuziekje uh, onder kan zetten. Oh, gelukkig. Nou, ja. Dan doe ik dat even. Ja. Ja. En het heet een gedicht. Ah. De eerste regel is om te beginnen. De tweede is de elfde van beneden. De derde is om wat terrein te winnen. De vierde moet dus rijmen op de tweede. De vijfde draait die plotseling een loer. De zesde heeft de vijfde weer verscheerd. De zevende schijnt wat geouder roer. De achtste bloedt serieus. Of omgekeerd. De negende vertelt nog eens hetzelfde. De tiende is misschien een desillusie. De elfde is niets anders dan de elfde. De twaalfde is van niets de eindconclusie. Ik geloof dat ik van alles wat ik vannacht gehoord heb van Gerrit Combrey... ik deze eigenlijk de mooiste vind. Ja. Ja. Hij is een taalkunstenaar, hè? Ja, maar dat niet alleen. Het, het heeft humor en ja. het, het, je leert er wat van... Want het, dus er, er schuilt ook heel veel waarheid in. Ja. Dus uh, dat is, heb je mooi uitgezocht, Merel. Dat heb ik nou heel graag gedaan. En je hebt het ook mooi gefloten. <laughs> <laughs> Dankjewel, hè. Tweet, tweet. Doeg. Dag. <laughs> um, Maarten. Hallo, hallo. Hallo, hallo, Maarten. Ja, Maarten Bollinger hier. Dag. Hoi zegt fantastisch, heel leuk uh, wat, wat die. Was het mevrouw die dat uh, net voornacht? Ja, Merel. Ja. Merel, nou enig. Ja, Met een magisch het... knipoog ook, hè? Ja, precies. Dat was goed dus... te horen. Ja, ja. ja we hebben weinig van dat soort taalkunstenaars inderdaad in Nederland. Ja. En uh, die moeten we eren. En daarom vind ik ook dat hij eigenlijk 30 jaar te... vroeg is overleden. Dat ja. Verwonderde. Ik zet de radio aan en ik hoor dat. En ik denk, ik moet eigenlijk gelijk even reageren. Weet je, het, in het begin 70 jaar, toen heb ik een aantal gedichten op muziek gezet. Oh. En vervolgens uh, zie ik dat uh, halverwege de 80 jaren zie ik dat in een bloemlezing terug. Oh. Die Komrij heeft samengesteld. Nou, wat leuk. Uh, die, die man, die, die weet dus echt. Wat, waar, waar, ...waar de waarde van de taal zit, hè? Ja. Dat is wat hij wat eigenlijk... Daarom eer ik hem. Mm. Weet je, dat, dat vind ik prachtig. Ja. Ja, voor de mensen die het gemist hebben... ...Gerrit Komre is overleden... ...en dat is vannacht bekend geworden. Het is pas 68 jaar, zeg. Ja, dat, dat viel mij ook op, inderdaad. Maar hij was volgens mij al wel een tijdje ziek... ...want hij lag al in het ziekenhuis... Huh? Maar wilde daar zelf helemaal niets over bekendmaken of zeggen. Dus uh, ongetwijfeld gaat daar toch weer het een en ander over naar buiten komen de komende tijd. Ja, dag. die familie gaat het erover vertellen. Hè? Vast wel. Weet ja. je, um, ik, de, de, de, hij heeft een, een aantal... Weet je, Leo Vrooman heeft hij bijvoorbeeld uit de, uit de uh, vergetelheid gehaald. En hij heeft bijvoorbeeld Jan van Schagen heeft ook uit de vergetelheid geraakt. Dat, Dat zijn nou precies... Dat soort gedichten, dat soort klankdichten die hij, die, die mensen die ik net noemde, uh, maakte. Waar hij, uh, die, die, waar hij gevoel voor had. Hè? Volgens mij was kon hij dus eigenlijk in zijn hoofd een muzikant. En ik ben ook een muzikant. Volgens mij is dat ook onze overeenkomst. En, en dat, dat vind ik zo, zo leuk, weet je. Want ik had dat dus in begin '70. heb ik dus die twee gedichten... Onder andere deze twee gedichten uh, op muziek gezet. En um, ik, ik zou ook een van die gedichten willen doen, als je dat goed vindt. Ja. Jan van Schagen, hij is uh, volgens mij halverwege 80 jaar overleden in Wils. Um, hij schreef een klankdicht, dat heet Kleine Nocturne. Eh. Um, zal ik dat doen? Ja, nou zit ik even te twijfelen, want ik vind altijd met dit soort dingen... Als je het gezegd hebt, zijn we benieuwd, dus dan moet je het ook doen ook. Maar het was een beetje uh, Gerrit Komrij eren, dus... Uh... Ja, maar hij heeft het uitgezocht. Nou, oké, okay, toe dan maar. Goed Kleine nocturne. De zwarte zwalen kwamen halen de wilde wil zwemen van het gren. Nog voor haar lage walen wale verzonk de Zimsie in het gren. De rolde bunting zong zijn rode, de maan bepeinst de zwemmergen. De zong de dode, en grijns de sterft het kenstergen. Sinds groven, grostergant vernonen, de simsterwene zwemmerten. Alleen die achter zegswer wonen, die weten nog van zwanewit dat heeft Gerst Kom uitgezocht, en niet voor niks. Ah, want jij vindt het ook mooi. Ik vind het fantastisch. Ja, <laughs> ik hoor het aan je. Zeg, het valt mij ook op, Maarten, dat als jij praat... dan heb je heel af en toe een lichte stotter. Ja. En als je voordraagt, is die weg. Ja. Dat is vaak zo, hè? Maar Kijk, als ik zing, dan heb ik dat ook niet... Nee. Heb ik heb ook geen uh, hesitation, hoe heet het? Ja. Aanbreng, bedoel ik. Ja, precies, ja. Ja. Precies. Nou, apart. Maar weet je, um, ja, ik, ik ben ook een beetje geëmotioneerd hoor. Ja. Door, uh, het, het verbaast mij. Ik heb en wel een paar keer gesproken. En Froman uh, en, en ook zo. Weet je, dat, zijn, dat zijn van die mensen die hebben, hebben zo'n ongelooflijke feude bush, weet je. Mm. Het is zo prachtig. Dus ik ben een. Ik, ik, ik, ja, ik ben een beetje onthutst. Het komt toch een beetje plotseling. Behoorlijk ja. voor mij. Nou, bedankt dat je er was om eventjes. Uh, nou, om het toch even in de spotlights te zetten. Goed zo. <laughs> en toch een goede dag gewenst. Ja, tuurlijk. ook. Ja, Oké. Okay. Dag. Hartelijk goedjes. Doei. Venno, je hebt teruggebeld. Eh, uh, ja, dat komt van die, door die meneer van zo Ja. Die had zo een... palende sterren. Nou, hm. als dat echt een sterren was, dan bestond hij dan lang niet meer, hè? Nee, precies. Dus het zijn. Zand, zandkorreltjes, zullen maar zeggen, of eisenkorreltjes. Zijn het zandkorreltjes? Straks ga je nog zeggen dat het hiksdeeltjes zijn? Uh, ja, die zitten er ook in natuurlijk. Oh, laten we daar maar <lacht> helemaal niet over beginnen, want dan ben ik zo weer de klus kwijt. Maar, ja. uh, uh, maar uh, klopt het verhaal? Wat ik, uh, want uh, aan de ene kant zei Jacqueline, ze vallen alleen in augustus. Iemand anders zei, nee, ze vallen altijd, je ziet ze alleen in augustus. En toen hoorde ik opeens, half augustus stikt het van de vallende sterren. Dat is de meest uh, frequente storm, uh, zeg maar, de meteoren meteor of meteorietenregen, hoe je het maar noemen Maar waarom uh, dan altijd half augustus? Nou, uh, deze stofjes die komen in feite van kometen af. En kometen zijn ijsballen met, vervuild met zandkorrels. En uh, die kometen die maken een baan door ons zonnestelsel. En dat kruist op een gegeven moment de baan van de aarde. Oh, en uh, het is dus, uh, nou, uh, ik dacht de komeet Tuttle 3, maar dat moet je me even ten goede nemen... Uh, ...die dus uh, die storm in augustus veroorzaakt. Alleen de kometen vallen dus uh, langs baan, uh, langzaam uit elkaar. Dus uh, uh, die kometen zie je soms wel eens. Als je in de buurt van die komeetkern bent, dan zie je meer vallende sterren... ...want de dichtheid van die zandkorrels in de buurt van de komeet zelf, uh, die is natuurlijk groter... Uh, maar verder is dat van die komeet Tuttle zo ver over de baan verdeeld... dat je ze gewoon elk jaar wel ziet. Nou, dat toch, hè? het hele jaar bedoel je. Niet elk jaar? Of, uh... ja. ja, en dat, is, dat kruispunt ligt dus op 11, 12 augustus. En uh, dan zie je er de meeste van, maar het begint al ergens eind juli uh, van deze komeet. En verder zijn er natuurlijk ook heel veel andere kometen. De laatste uh, was, er meneer Hill Bob, uh, was meneer Heel Bob, was meneer Halley. Zo'n komeet, maar die zijn nog redelijk compact bij elkaar. Dus, en uh, die kruisen de baan van de aarde ook niet. hè? Dus daarom zie je van die kometen niet de stofdeeltjes. Ah, oké. Okay. Nou, en wat zo'n deeltje doet, is: het wordt afgeremd door de atmosfeer. Net als André Kuipers met zijn Soyuz-module. Uh, daar vergloeit het hitteschild ook van. Uh, nou, zo vergloeien dus die zandkorrels ook. En als de zandkorrel erg groot was, zeg maar te grote de grootte van een kiezelsteen... Uh, of, of uh, ja, iets in die orde, dan wilde wel eens een stukje overblijven. En dat heet dan meteoriet. En dat valt op aarde. Nou, ik ben blij dat je nog eventjes met je sterrenkunde gebeld hebt. Ja, en overigens ligt Korsveld dus niet in Twente... maar toch echt in neder aan de overkant van de grens. Kosveld, Koesveld... Nee, Koosveld, zeggen ze. Echt, echt, echt. Dankjewel, Venno. Oké, okay, graag gedaan. Doeg. Doeg. Jaap, goedemorgen. Hallo. Hallo. Nu is net uh, internet is net uitgevallen eigenlijk. Echt waar? Ja, Nee, maar... maar uh... We hebben internet toch helemaal niet nodig? Ja, maar ik had uh, een gedicht... Uh, je, om, Ach, en dat had je precies even via internet. Uh... Ja. Ja, wat doen we nu? Ja, zal ik hem voorlezen? Of, uh... Oh, je hebt hem nog wel. Nou, Balans heet het. Van, uh... Ja, wacht, ik zet een muziekje bij. Ik, ik stond er wel een beetje, hoor. Ja, maar niet als je voorleest, heb ik net geleerd. Oké, oh, oké. Okay, okay. Zet hem op, Jaap. <coughs> uh, vooral als ik in diepe noodverkeer... rollen verheven woorden uit mijn mond. Juist als de grond verdwijnt waarop ik stond... ken ik de regels van mijn zetel leer Terwijl ik levenslessen produceer... voor vrienden die bezeerd zijn en gewond tast ik verdwaasd in eigen inborsten rond. Zij horen enkel mijn gekwinkeleer. Het lijkt Empel wel of ik iets weet, maar al die wijsheid die ik naar het schijnt, bezit, berust, op een vertekening. Ik ben aan God veel minder tijd besteed dan aan klimaat- en girorekening. Het snuggers blijf ik in mijn achtereind. Nou, dat was hem. Waarom koos je deze uit, Jaap? Ja, dat vond ik wel mooi. Van, ik, had al, uh, um, ik kende die ene zin eigenlijk, van um, ik heb aan, aan God veel minder tijd besteed dan aan klimaat en geelrekening. Toen ja. zat ik ze door te nemen en toen dacht ik van, hé, uh, hey, dat is wel leuk. We je nu op de radio, ja. ja. Oh, schrikkelijk. Ik ben helemaal uh... zenuwachtig van, weet je dat? Nou, het valt allemaal wel mee hoor, het is goed ja? aan te horen. Ja. ja. Ja. Hé, hey, maar uh, weet je, van HDD, uh, altijd bloemlezingen, hè? Ja. Uh, ja. Uh, uh, uh, uh, kom erbij. En uh, ik had er uh, van Herman Brood had ik, uh, twee hele korte, had ik ook gezegd. Ik die even voorlezen. Ik ben nogal, uh, de, uh, nogal een beetje fan van, van Herman Brood, ja. eigenlijk. Van, ja, nou, vind ik leuk, maar wel blijven articuleren. Oké. Okay. Ja. Ze nou, zijn echt heel kort, hoor. Van, ja. Eigenlijk meer. Uh, uh, Mopje, uh, uh, grapjes. Ja. Uh, sneuvelbereidheid bereidheid onder dienst weigeraars op de tocht. <laughs> Snap je hem of niet? Ja. En dan nog eentje. Uh, dat is ongeveer van dezelfde kaliber ongeveer. Um, um, school voor spijbelaars slecht bezocht. <laughs> Het is een beetje niveau. Uh, de cursus uh, rietdekken gaat niet door want riet is ziek. Ja, nou ja, kijk, het, weet je, als, je in, als je het zo zwart op wit ziet staan met, um, een, met een tekeningetje ernaast, dan is het ja. wel, uh, wel grappig, ja, hoor. Dat is wel leuk. Ja, ik kreeg ook nog een, uh, een uh, mooie quote uh, of een mooi citaat uh, toegestuurd via Twitter van RTV Assen. Um, Straks zijn er meer mensen aan het werk om mensen aan het werk te helpen dan dat er mensen aan het werk zijn. Ja, ja, dat is ook uh, een ja. beetje voor die re-integratie. Ja, maar dat is toch uh, knap bedacht, ja. Oké, okay, ja, nou. Uh... Hey, ik vind het leuk helemaal zo laat op de uitzending. Ja, ik luister heel vaak. Ik, weet je, ik dacht, uh, um, ik bel eigenlijk nooit. Ja, nu had ik er een keer. Uh... Jij denkt als Gerrit Komrij dan is overleden, dan ga ik bellen. Nou, ja, weet ja. je, ja, je zo'n gedichtje even opzoeken, dat is altijd nog wel leuk. Dat was geen moeite. Ja, nou hartstikke fijn. Nee. Fijn dat je er was, Jaap. Oké, okay, um, de dag begint, zeg ik maar zeggen. De dag begint. Ik ga zo ja. Brand New Day gewoon draaien, omdat de dag begint. Oké. Okay. Ja. Hey, doe. doe hartstikke groetjes. Ja, dag. Ah. <laughs> Ook de groetjes. 0800-1121. Mevrouw Bru Brouwer. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Kunt u mij verstaan? Uh, uh, ja. ja. Oké. Okay. Uh, jij ik weet de oplossing. Van de crypto? Oh, ja. Want de opgave was, uh, wil je ja zeggen... Zegt hij nee. En de oplossing moest bestaan uit vijftien letters. Ze zijn altijd een beetje actueel. Wat dacht u dat het was? Het is de weigerambtenaar. Dat is helemaal goed, inderdaad. Weigerambtenaar, vijftien letters. Hij was wel makkelijk, hè? Ja, hij was wel makkelijk. Dat ja, we sprongen gelijk in mijn hoofd. Want u bent ook wel een beetje een cryptogramma-oplosser? Een beetje wel, ja. Ja, dan ja. is die volgens mij goed te doen. Ja. Ja. En uh, heeft u ook een mening over de weigerambtenaars? Ja, ik vind dat ze het eigenlijk maar een beetje zelf moeten uitzoeken. <laughs> nee, dat vind ik, ik wou dat meer mensen die mening hadden. Ja, ik denk van er zijn genoeg ambtenaren. Dus uh, als de ene niet wil, doet de andere toch. Dat denk ik ook altijd. Ik denk als een, als een ambtenaar, stel dat ik met een vriendin zou willen trouwen en die ambtenaar wil ons niet trouwen, dan wil ik hem ook helemaal niet bij mijn huwelijk hebben. Nee. Nee, precies. Het, uh... Ik bedoel, er is genoeg keus, dus waar, waar doen we moeilijk over? Waar, waar doen we de moeilijk de over de is de ook een goeie. goeie. <laughs> ja, hartelijk dank. Oh, uh, mevrouw Brouwer, uh -huh. ik kan iets uit de kast trekken... maar ik heb hier ook nog liggen het boek van onze uh, droomdeskundige van vorige week. Dat heet uh, Wat heb je gedroomd vannacht? van Nicoline Douwes syssema uh -huh. Vindt u dat leuk of zal ik iets anders... Uh... Nou, iets van de Kommerij. Ja, dat heb ik denk niet in de kast toevallig <laughs> nu staan. Nee, iets anders. Ja, de dromen <laughs> hoeft niet zo voor mij. Oké, okay, nou dan kan ik daar weer iemand anders blij mee maken. En dan uh, uh, ga ik gewoon wel eventjes uh, kijken wat we nog hebben liggen. Prima, nou leuk eigenlijk. Ja, het, dus het is altijd een beetje vast, een verrassing. Ja, ja. maar ik zal, ik zal een beetje nu zoeken op de indruk die u op mij gemaakt heeft. Prima. Dit is heel riskant, want ik kan nu de helft niet meer opsturen. Maar goed, dank u wel voor het bellen. Oké, okay, bedankt. Dag, mevrouw Dag. Brouwer. Klopt, Weiger ambtenaar was inderdaad de oplossing van het cryptogram van vannacht. Uh, Rebecca? Met het poetsvrouwtje uit Omeer. Ja, Onder. ik dacht het al. Dag Astrid. Dag Rebecca, wat kan ik voor je doen? Astrid, er is zo'n prachtig mooi liedje van Ellie Nieuwhuis en Rickert Ja. Af Achter een sterf valt, mag je een wens doen, mag je een wens doen als je het ziet. Ik dacht, nou, dit is nou echt iets voor jou om dat te draaien. Ja, maar ja, het is, het is vier minuten voor, de, voor het einde van de uitzending. En ik ja, maar altijd... ik heb al vijftig keer gebeld voordat ik ertussen kwam. Jij denkt, ik hou gewoon vol. Zo ja, je ik kan ook wel weer. Vol. Zeg maar, luister eens: ja. maar Australische gasten die zijn er. Ja. En uh, jij had gezegd dat we een tandenborstel uh, door de brievenbus moesten doen. Ja. En dat jij dan uh, een pot koffie zou zetten. Ja. Maar nu, uh, nu is de vraag, wanneer, uh, sch uh, wanneer schikt dat? Wanneer schikt het om een tandenborstel door de brievenbus te komen doen? Ja, en jij die kop pot koffie hebt. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Nou ja, wanneer schikt het jullie? Nou ja, of vandaag of morgen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. morgen slaap ik. Oh, dat morgen is vandaag. Um... En, uh, morgen is zaterdag. Oh, zo, rekenen we niet. Ja, morgen is voor mij altijd vrijdag. Oké. Vandaag dan, vanmiddag. Maar dan moet ik wel al wakker zijn. Dus na drieën. Na drieën? Ja. Nou, Na half vier. Vandaag is dus vrijdag. Ja. Oké, nou dan zie je ons met tandenborstel verschijnen. Oké. Ja, ik had ook nog een vraag, maar er is natuurlijk geen tijd meer voor. Nee, daar kan niemand meer bellen met het antwoord. Nee, ik snap hem. Maar uh, uh, dan uh, zien we je toch vanmiddag met de Australiërs. Ja, dan doen we vier uur. Want dan kan ik nog even iets lekkers bij de koffie halen. Hoeft niet, nemen wij mee. Oh, oké. Okay. Nou, dan zie ik je dan. Ja, is goed. Oké. Okay. Hey, tot vanmiddag. <laughs> Dag Rebecca. Dag. Dag. Dat was een mannetje dat zich verveelde. Want de kermis was dicht. En de kerk was dicht. En uit het café kwam ook geen licht. En hij dacht. Ik wou dat er wat gebeurde. En hij slenterde wat rond met zijn handen in zijn zakken. Langs de grijze vuilnisbakken waar hij ook al niks in vond. En hij gooide met een zucht kleine steentjes in het water. En zo werd het alsmaar later. En toen keek hij naar de lucht en hij zag. Honderdduizend sterren, of nog wel wat meer misschien. Ja, maar al die sterren heb ik al zo vaak gezien. Ach, ik wou dat er wat gebeurt. En als er een ster valt, mag je een wens doen, mag je een wens doen als je het ziet. Als er een ster valt, mag je een wens doen, mag je een wens doen als je het ziet. Als er een ster valt, mag je een wens doen, dat zal ik wensen, ik weet het niet. Ik kan een vlieger wensen, een scheepje met een mast. Een vogel of een sleutel die overal op past De kleuren van de regenboog Een oog waar je alles mee ziet Ik weet het niet, ik weet het niet Maar het was een heel slim mannetje Want hij zei, ik wens, ik wens dat er nog een ster valt Dan heb ik nog even tijd om te denken En het gebeurde Hij werd uh, zo vlak voor het einde nog even aangevraagd door sterven. Rebecca. Ja, dan kan ik er en niet omheen. Heen. Want als we het over een liedje hebben in de uitzending... dan wil je het horen ook, denk ik altijd. Dus Ellie en Rickert waren dit. En als er een ster valt. En daarmee is er een einde gekomen aan deze aflevering van Nachtzuster. Niet getreurd, volgende week is er weer een nieuwe uitzending. En mailen kan altijd, hè, zo door de week heen alvast met vragen. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Dag!